12 uur. Door alwegens met het NOS-journaal. De levenseindekliniek in Den Haag ziet opnieuw een toename... in het aantal hulpverzoeken bij euthanasie. Lang bleef het aantal min of meer gelijk... maar in vergelijking met vorig jaar ziet de instelling nu een stijging van 15%. In juli kreeg de organisatie zelfs een recordaantal hulpverzoeken van 308. Volgens een woordvoerder zijn artsen terughoudender geworden sturen ze mensen vaker door. Aanleiding voor die terughoudendheid zijn de mogelijke juridische gevolgen voor huisartsen. De levend kliniek heet vanaf vandaag overigens het expertisecentrum euthanasie. De veiligheid van bruggen die op afstand worden geopend moet beter. De onderzoeksraad voor veiligheid concludeert dat na ongelukken in Zaanstad. Bij twee ongevallen kwam een vrouw om het leven en raakte twee mensen gewond. Volgens de onderzoeksraad is het een landelijk probleem. Minister van Nieuwenhuizen gaat kijken... hoe de veiligheid van beweegbare bruggen kan worden verbeterd. Iran wil een deel van de bemanning van de Britse olietanker vrijlaten die twee weken geleden werd geënterd. De zeven bemanningsleden komen vrij op humanitaire gronden, zegt Iran... en ze mogen het land snel verlaten. Of de andere zestien bemanningsleden ook vrijkomen is nog niet duidelijk. Het schip werd volgens Iran geënterd... omdat het schip een noodsignaal van een vissersboot had genegeerd... Ook hadden de Britten kort daarvoor bij Gibraltar... een Iraanse supertanker in beslag genomen. Dat schip is inmiddels vrijgegeven. Bij een ongeluk met een toeristenbus in Nieuw-Zeeland... zijn vijf mensen omgekomen. zijn zeker zes gewonden, van wie twee zwaar gewond. In de bus zaten onder meer Chinese toeristen. De bus kwam op zijn kant terecht in een bocht... op een snelweg op het Noordereiland. Waarschijnlijk heeft het slechte weer een rol gespeeld bij het ongeluk. Het was mistig, het regende hard en er was veel wind.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 is de zomer van ZFM, met nu ZFM Lunch. Een hele goede middag luisteraars. Dit is het lunchprogramma van ZFM, de lokale omroep van Zandvoort. programma tussen 12 en 2 uur middags. Met natuurlijk de vaste items, de instrumentale van vandaag, de nummer 1 hit van deze week, en deze week komt die uit 1994. De gouden Oude van deze week, heel verrassend, ook uit 1994. Dan hebben we ook nog de column en het weer voor het komend weekend. En dat is nog lang niet alles, want we hebben ook nieuws uit onze badplaats en de directe omgeving. Ik heb dus een vol programma. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of je op kanaal 40. En kijk en luisteren kan ook op internet www.zfm-live.nl. En misschien zwaai ik dan wel naar u. Mijn naam is Hans Wassenhut en ik start vandaag met een hele mooie. Van Erik Klapping, Erik Klepton en Mark Knopfler. Someday. Lacht. 24 uur per dag. Dit is ZFM. Het lag niet aan uw radio hoor. Nee, het lag aan een knopje die goed werkt hier. We zijn lekker rustig begonnen en we gaan nu naar de evenementenagenda van september. De zesde tot de achtste historic Grand Prix op het circuit Zandvoort. Dan hebben we de zevende parade historische racewagens in het centrum van Zandvoort. Van half 8 tot half 9. En dan hebben we ook de zevende muziekfestival Historic Grand Prix. Gratis muziekfestival in het centrum van Zandvoort. Aanvang om acht uur. En de dertiende en de vijftiende, of de dertiende tot de vijftiende... ...Jetski Challenge, watersportcentrum, de spot. En dan hebben we de vijftiende, en daar komt hij dan jazz in Zandvoort. Hij is weer terug met Francisca Tandoy. Theater de Krocht, aanvang om half drie. En dan hebben we ook de vijftiende, een Leriate, Leriate Prinses Christina Concours, protestantse kerk, aanvang om drie uur s middags. De 26e, regenboogborrel, Rosé zee. de haven van Zandvoort, van half zes tot half acht. Nou, er is weer genoeg te doen. En wij gaan lekker door met een, een ietsje harder dan de eerste. Genesis met Hold My Heart. Instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja, de tijd gaat snel, maar we zijn er alweer aan toe. Midnight in Moskou van Kenny Ball. En Kenny, Kenny Kenneth Daniel Ball, en hij is in 2013 overleden, was een Britse jazzcomponist, zanger en bandleider. Hij leidde de traditionele jazzgroep Kenny Ball en His jazzmen, die in de jaren 60 hits scoorde in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In hetzelfde jaar volgde een tweede... sorry, in 1953 werd het traditionaire jazz weer populair... in het Verenigd Koninkrijk en in 1961 was de groep een hit met Samantha. Die hadden alleen nummer 13 in de Engelse hitparade. In hetzelfde jaar volgde een tweede succes met de million Midnight in Moskou, die zowel in het Verenigd Koninkrijk... als de Verenigde Staten de tweede plaats haalde. Bol was zeer populair in het Verenigd Koninkrijk. En in 1961, 62 en 1963 had hij hier elk jaar vier hitparaden noteringen. In de Verenigde Staten was het na 1961 met de grote hit afgelopen. Wel werd hij in 1963 de eerste Britse jazzmusicus... die ereburger werd van Jazzstad New Orleans. En verscheen hij tevens in, het in de film Live It Up met zanger Gene Vincent. Wij gaan luisteren naar. Instrumentaal van de Week, Midnight in Moskou, Kenny Ball and His Jazzman. luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Ja, dat was Midnight Cowboy. Van Cannibal. Ja. En uh, ja, het zal er voorlopig niet meer in zitten... maar we gaan er toch over zingen. Tenminste, de Loving Spoonful gaat erover zingen. Summer in the City.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 In de blauwe tram vertelt Volkert Bloemen maandag 9 september... van 2 tot half 4 over Zandvoort in de periode van 1930 tot 1945. Het wordt een middag met veel informatie over deze periode... zowel economisch als politieke ontwikkelingen. Want toen de Duitsers Nederland binnenvielen... kreeg Zandvoort het zwaar te verduren. De kosten van deze middag zijn 2,50 per deelnemer... inclusief koffie of thee, maar u krijgt er ook wat lekkers bij. Vooraf aanmelden is niet nodig... Loop u gewoon binnen en luister mee. Locatie, dijksteunpunt. de blauwe tram. Louis-David's carré nummer 1 in het Zandvoort Centrum. Je ja. Barbecue voor de bewoners van Nieuw Unicum. Bewoners in het, van het wooncomplex Nieuw Unicum in Zandvoort, in Nieuw-Noord... hebben vrijdag in de namiddag genoten van een voortreffelijke barbecue. Het werd ze aangeboden door Slagerij De Halte en Rotary Club Zandvoort. Toch wel regelmatig worden in de locatie van Nieuw Unicum aan de Zandvoortslaan... dinetjes en andere zaken voor cliënten verzorgd. Nu was de groep zelfstandig wonende cliënten in Nieuw-Noord aan de beurt. Vrijwilligers bedienden de barbecue en serveerden een lekkere maaltijd. Er was volop vlees, groentespiezen, salades, brood en sausen voorhanden. Het was een groot feest. Ja, dat kan ik me zeker voorstellen. Goed, we gaan door met de Moody Blues. Go now. We've now! said. Nel Kerkman. Volgens mij had ik nog nooit van een IK voor gehoord. wel? Ik ben namelijk gek op rare woorden. En als ze op mijn pad komen, dan zoek ik altijd de betekenis ervan op. Dit woord was voor mij nieuw. En na een zoektochtje op internet kwam ik al snel op de site van Seizoenproducten. Want als IKAvoor eet je zoveel mogelijk producten die in je eigen streek geproduceerd worden, dus geen appels uit Nieuw-Zeeland knoflook uit China of tomaten uit Spanje. Eten wat de natuur je schaft. Tegenwoordig liggen er geen lokale producten meer in de schappen van de supermarkten... en de kleine lokale groentewinkels, ja, die zijn verdwenen. Voor een icafor wordt het zoeken met een kaartje... of je moet een volkstuintje hebben waar je de groenten uit kunt plukken. Ooit hadden wij thuis zo'n tuintje en we moesten verplicht mee om onkruid te wieden boontjes te plukken en water uit de pomp te zwengelen voor de planten. De konijntjes in de schuur werden vet gemest voor de kerst en mijn vader ving karpers uit de vijver bij de vijverhut. Na ze schoonzwemmen in de zinke tijl werd de vis perfect door mijn moeder gebakken. In het najaar gingen we weer verplicht mee om bramen te zoeken. Van de oogst werd bramensap gemaakt en vervolgens werd het sap in flessen bewaard. Swinters was een beschuitje met bramensap als toetje een delicatesse. Het is dus eten met een verhaaltje erachter. Sinds kort zijn we aardappeltelers geworden. Manlief is samen met een groepje vrienden lid geworden van de Zandvoortse aardappeltelersvereniging ontstaan in 1952. Aardappeltje. Aitje, a, a, aardappeltje. Eitje dachten we. Leuke hobby. Echt niet want er komen nog heel wat voor kijken om goede duinappels, aardappels te telen. De eerste 300 kilo moeder aardappels laten spruiten... vervolgens moeizaam één of voor één in de grond stoppen, tussendoor wieden... en als het loof van de aardappels is afgestorven, dan begint het rooien. Het rooien is ook een klus, vooral als de buitentemperatuur 27 graden Celsius is. Met heel veel bier en zweet werd er een flinke oogst gerooid... Een gedeelte van de Oost gaat naar Frituur de Anvers, waar iedereen op 18 september de Duinfrietjes kan kopen. Ja, de opbrengst is voor een schooltje van Jeroen Bluis in Oeganda. Hoe mooi kan het leven van een IK voor zijn? Nel Kerkman.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 In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 It's over me En dan ineens is Hans' stem heel anders. Hoe kan dat nou? Ben je verkouden? Nee, ik heb een <lacht> beetje strak onderbroeken. Nee, nee, nee. Even zonder gekheid. Uh, ik, ik ben even naast Hans gaan staan... Want, uh, om te vertellen over afgelopen zaterdag. Het zal u echt niet ontgaan zijn wat een bijzondere avond dat was. Die zaterdagavond. Een heel vol plein in het dorp. En uh, daar stond een prachtig podium... Want er was een mooi festijn Yves Berense nodigt uit. Hij had daar uh, verschillende vrienden die ook kwamen optreden. Hij heeft zelf natuurlijk ook gezongen. Maar we hadden bijvoorbeeld Mike Dane, Quincy, uh, Lange Frans... Uh, Danny Vroger en Thomas Bergen. Nou, u snapt waar zoiets te doen is. Daar, Roy, daar is Roy van Buringen natuurlijk als de kippen bij. Onze razende reporter. En die heeft wat interviewtjes afgenomen met uh, deze Nederlandse zangers... En we wilden u graag, ik weet niet of u de behoefte aan heeft om het te beluisteren. Nou ja, heeft u het niet, u zult toch moeten luisteren. Want we gaan hem afspelen. Ja, u heeft geen keuze. Ja, uitzetten natuurlijk, maar dat is ook weer zonde. Dan mis je straks weer die mooie muziek van Hans. We gaan even luisteren naar een interview met een bijzonder sympathieke artiest, Thomas Bergen.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 Jazeker, ik uh, ga de 13e uh, uitkomen met een, uh, met een nieuwe single. En die heb ik samengeschreven met Goran Grootheden. Dat is uh, onder andere ook een producer die Crash uh, ja, Hip doet, uh, Marco Bosato doet, uh, Guus Meewis doet, Nikke Simon doet. Um, het is een, uh, een, ik, ik heb wel gezegd van joh, ik wil meer naar de fans toe. Ik wil meer naar eigenlijk mijn vrienden toe. Zo noem ik mijn fans eigenlijk altijd. En um, die kennen me van, uh, van mijn woord. kon ik me even bij je zijn. Ik vertrouw je niet meer. Dus we gaan wel een, uh, qua. qua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 Say Ik heb gekozen nummer 1 hit uit 1994 en dat is Marco Bozzato met Dromen zijn Bedrog. En Dromen zijn Bedrog is een single van Marco Bozzato uit 1994, afkomstig van het album Marco. Het nummer geldt tot op heden als een van de succesvolste Nederlandstalige singles alle tijden. Het ontstaan van Dromen zijn Bedrog kwam in een periode dat Marco Bozzato's succes behoorlijk was afgenomen. Begin jaren negentig had hij drie Italiaanse albums uitgebracht... maar van de derde werden er nog maar zo weinig verkocht... dat het niet eens in de album Top 100 terechtkwam. Ook zijn singles flopten behoorlijk... en Marco moest zich beraden over zijn muzikale toekomst. Het was producer en componist John Jubek... die Marco ervan overtuigde dat hij eens een Nederlandstalige moest gaan proberen. Hiermee zou hij wellicht een groter publiek kunnen bereiken... dan met zijn Italiaanse platen. Samen met Youbank maakte Marco vervolgens zijn eerste Nederlandstalige album en dat was getiteld Marco. Dromen zijn bedrog werd het eerste single van hem van dat album en hij stond nummer 1 in week 50 van 1994. Wij gaan luisteren Dromen zijn bedrog, Marco Bozzato. Ik hoop niet dat dromen voor u bedrog zijn, want dat is niet de bedoeling.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 Het instuur zit er weer op. Ja, ik hoop u na het nieuws en de boodschappen weer terug te zien. Tot straks.